10 uur. Dit is Radio 1. Eva Jinek over Koppelman. haar. Oh, nee, Goedemorgen. Eva Jinek over haar overstap naar de KRO en CRV. Zometeen. meteen in. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nos Journaal. Ik hou mijn mond. Hier is Jan van der Putten. Oké. Okay. De politie <laughs> heeft opnieuw een arrestatie verricht in het onderzoek naar de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Een man van 38 uit Eindhoven zit vast. Hij zou een van de brandstichters zijn. Die man is opgepakt samen met twee mannen uit Den Bosch. De drie mannen worden samen verdacht van de overval op een juwelierstent in de Brabantgallen vorige maand. Daarbij werden dure horloges en sieraden gestolen. In het onderzoek naar de brandstichting, in Waalre zit sinds vorige maand alle mannen uit sint michielsgestel vast. Ook hij zou een van de brandstichters zijn.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 Het lijkt er dus wel echt van te gaan komen nu. Jap onlangs al twee Amerikaanse koffiewinkelketens... en voegt dus nu Douwe Egberts aan zijn bezittingen toe. Het aantal meldingen van mensenhandel in Nederland... is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met 40 procent naar ruim 1700 gevallen. De stijging komt vooral doordat de Marechaussee strenger controleert op Schiphol en bij de grenzen. En ook andere instanties trekken eerder aan de bel... zoals opvangcentra, zegt het Coördinatiecentrum Mensenhandel gebruikelijk bij veel instanties om die slachtoffers ook te melden... of signalen van mensenhandel bij ons te melden. En dat gaat nu gewoon veel beter. KWF-kankerbestrijding waarschuwt voor de zon... tijdens het eerste warme lenteweekend dat eraan komt. Het kan zondag 20 graden worden. Na een lange winter hebben veel mensen nog weinig zonnestralen gezien. En KWF raadt mensen aan om zich goed in te smeren... Je kunt verbranden, mensen met een lichte huid bijvoorbeeld, die verbranden veel sneller. Dus je moet heel erg goed opletten, wat voor huid heb ik, verbrand ik snel, heb ik blauwe ogen, heb ik een lichte huid. Ja, dat soort mensen die uh, verbranden snel. Maar uh, anderzijds moet je ook gewoon genieten van de zon. Te veel zon kan huidkanker veroorzaken. Vorig jaar staat aantal mensen met huidkanker in Nederland meer dan verdubbeld, van ongeveer 15.000 naar bijna 40.000. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat doordat zonnebaden en zonvakanties steeds populairder worden. Dan het weer nog van het zuidwesten uit buien, mogelijk met onweer. Ook wat zon, het wordt 9 graden op de Wadden en 15 in Limburg. Morgen geregeld zon en nog een enkele bui en dan wordt het 12 tot 15 graden. Zometeen gaan we verder met Goedemorgen Nederland, dan de politieke consequenties voor het draagvlak van het Sociaal Akkoord.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 Sven Kokkelman. Hoe lang blijft het historische Sociaal Akkoord politiek overeind? Eva Jine, Jen Jinek, neem me niet kwalijk, stapt over naar de Caro en CRV. Steeds meer Nederlanders kiezen voor gezonde fastfood. Dat betekent dat er elke avond ongeveer 200 keer semi-vreemde mensen bij elkaar in de keuken staan om, om eten van elkaar af te halen. En de ochtendtumor van Neil Gunjerli, het is 6 over 10 bijna, dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Historisch akkoord dus, voor het eerst sinds 15 jaar heeft de polder weer eens van zich laten uh, uh, spreken. En dat is een reden om de economie te reden, althans in de ogen van de premier en het halve kabinet. Kees Boman, politiek commentator van Eén Vandaag en uh, presentator van Troskamerbeet. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je de premier gezien gisteravond bij het Nieuwsuur? Ja, ik uh, vond hem uh, verbijsterend enthousiast. En uh, hij deed ook uh, op zijn persconferentie min of meer een oproep aan ons allen, ons soort... De journalisten die altijd op zoek zijn naar wat niet deugt en wat niet uitkomt. Om het vooral vrolijk te houden. En uh, om het vrolijk te houden. Nou, ik begrijp dat de voorzitter van het CNV uit het eerste half uur hier al reeds... de economie heeft uh, een impuls gegeven door een nieuwe stoel te kopen. <lacht> nou ja, iedereen wil wel meewerken. Dit deed mij een beetje denken aan die VOC-mentaliteit-uitspraak. Die juichstemming van Balken en de Van Doe is gewoon lekker... We kunnen het toch... Ja. Doe gewoon eens lekker mee. Dat viel mij heel erg op, maar er was toch een, uh, een, ook een politiek-inhoudelijke metamorfose zichtbaar. Als je de premier bekijkt en de vicepremier Lodewijk Asscher gisteravond bij Paul en Witteman... dan doen ze net alsof ze dit zelf al in het regeerakkoord hadden geschreven. Ja, en dat is onzin. Daar staat toch echt iets heel anders in? Daar staat iets heel anders. En sterker nog, gisteren in uh, dat akkoord... Van, Zoals dat dan heet, de Stichting van de Arbeid hebben we werkgevers en werknemers in zitten. En dat uh, die dan uh, een brief hebben gemaakt, ondertekend door de ministers. En daar stond, en ik heb het drie keer moeten overlezen, dat het bezuinigingspakket van tafel gaat. En ik dacht: een onderdeel van het bezuinigingspakket. Uh, pakket, nee, iets, de hele 4,3 miljard. Het hele verhaal. Wat met zoveel uh, verven en zoveel noodzaak. Uh, een paar weken geleden uh, op ons allerbord werd gegooid. De premier en, zei zelfs dat die WW-maatregel, die in eerste instantie zo'n 600 miljoen zou kosten, dat die voor een deel al was ingeboekt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, rekenarij van uh, tovenaars. Uh, het is gewoon een feit dat dat regeerakkoord alles wat daarin is afgesproken... zo simpelweg kunnen het wel samenvatten, eh, dat is gewoon van tafel. En dit was wat nu op tafel ligt met die werkgevers en werknemers... niet met dat regeerakkoord bedoeld. Dat kan je wel zeggen, maar ja. het is niet zo. Was het einde kabinet geweest? Ja, ik heb echt zeer nadrukkelijk te horen gekregen... van mensen die daar aan tafel zaten, Kees, als er geen akkoord komt dan komen er verkiezingen. Nou, Dat klinkt heel kras, maar men voelde wel degelijk uh, de druk. En gisteravond uh, was dat misschien ook wel uh, duidelijk. Want de blijdschap was zo groot, ja. juist omdat die druk eraf is. Maar goed, dan ligt er een historisch akkoord. Uh, de vakbeweging blij, uh, een deel van de oppositiepartijen uh, blij. Sommige oppositiepartijen trouwens niet blij. Dus we moeten nog maar kijken of het helemaal goed uh, ongeschonden... door de Eerste Kamer komt. Niet alle bonden zijn even blij, hoorden we ook in deze uitzending. Uh, de vraag is... Het laatste zinnetje van de persconferentie. 3% blijft 3%. En ja. we zien in het najaar wel of uh, de economie inderdaad het gewenste groeieffect heeft uh, ingegeven door deze maatregelen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het, uh, het hele verhaal. En kijk, het is natuurlijk wel bijzonder. Uh, dat, en dat is het positieve van het geheel, dat er een akkoord is... en dat het op tijd af is. En iedereen realiseert zich misschien achteraf wel... dat er ook geen andere mogelijkheid was wellicht. En inderdaad verkiezingen en de polder uh, in de Penari. Maar, uh, dus dat is positief dat er een akkoord ligt. Maar het is natuurlijk wel heel raar. Dus als je aan de ene kant zegt dat een bezuinigingspakket van tafel is... en dat je aan de andere kant zegt dat bezuinigingen, die heilige 3%, hè, die heilige graal, zoals sommigen dat wel eens noemen... Uh, dat blijft gewoon bestaan. Ja, dat is een beetje raar. Of uh, het is het een, of het is het ander. Want je vraagt je af, waren die 4 miljard aan bezuinigingen... dan überhaupt wel nodig geweest, als het nou kennelijk ook zonder kan? Ja, uh, je hebt bijna de indruk dat was nodig om iedereen op scherp te zetten. Nou, ik denk het niet, want er lagen ook uh, cijfers van het Centraal Planbureau... wat toch een beetje de, de aansturing... ...van het beleid is... Opvallend, uh, onder... als ik je even over dat CPB mag onderbreken... Uh, ...dit akkoord wordt niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Nee, lijkt me ook heel verstandig... ...omdat die doorrekeningen over het algemeen ook nooit uitkomen... ...en uh, iedereen raakte ervan van in de waar... En bovendien, de vertrekkende directeur Teulink zegt dat ook zelf altijd. Eén ding wat altijd zeker is bij onze cijfers, is dat ze niet uitkomen. Ja. Dus ik vind het hartstikke goed om eens een keer het CPB... in zijn eigen sop te laten gaarkoken. Maar het is natuurlijk wel een hele grote vraag. Uh, Rutte, het kabinet, uh, hoopt nu op alle dagen mooi weer. Ja. En ja, we hebben de afgelopen winter gezien... dat uh, weersvoorspellingen heel erg moeilijk zijn. En dan is toch de vraag wat er gaat gebeuren met de effecten... en de maatregelen die nu zijn vastgelegd in dat socialisme... Akkoord, want hij moet niet alleen naar de Tweede Kamer, hij moet ook naar de Eerste Kamer. Dan kijken we dus vooral naar het CDA en naar D66. Het CDA... Uh zal misschien wel instemmen? Ja, ik denk dat kijk, de fractievoorzitter van het CDA... in de Eerste Kamer, Brinkman... is ook de vicevoorzitter van het VNO-NCW... en een van de mede-ondertekenaars. Dus ik denk met een beetje mitsen en maren... het CDA dit wel gaat onderschrijven. Wat natuurlijk pijnlijk is... is dat D66 een beetje in de knel is gekomen. Met name uh, Pechtelt heeft altijd uh, gezegd... er moeten echt hervormingen komen. Hè? Dat ontslagrecht moet versoepeld worden. Die WW moet verkort worden. We moeten eindelijk eens... Een keer de, de, de arbeidsvoorwaarden een beetje opschudden. Maar nou, die de... zijn toch ook niet van tafel? Die worden alleen naar nee. 2016 verplaatst. Als nee. je overigens dan wel uh, regeren over je eigen graf, althans uh, in ieder geval het uh, doorschuiven naar de volgende kabinetsperiode. Ja, het is uh, goed dat je me even onderbreekt en nu doe ik het tegenovergestelde. Het punt is inderdaad dat dat de grote <laughs> vraag is. Uh, 2016 wordt een heel belangrijk jaar. Sowieso leuk om te weten dat dat na gemeenteraadsverkiezingen is en na Europese verkiezingen, dus dat de economische uh, beleidsmatige druk bij die verkiezingen uh, een beetje weg is. Maar 2016 is belangrijk, want de ene groep uh, enthousiastelingen zeggen: er is een akkoord, alles wordt vooruitgeschoven. Rampspoed voor de gewone mensen is er nu even niet. En uh, daarna zien we wel, en de andere groep zegt: nee, dat klopt allemaal wel, maar die is er wel in 2016. Want dan gaat de WW eraan, dan gaat het ontslagrecht eraan, dan gaan allerlei zaken eraan die uh, sociale partners eigenlijk niet willen. Dus daar zit precies het. Uh, het breekpunt of het draaipunt waarvan volgende week in het debat in de Tweede Kamer helderheid moet komen. Welke Rutte staat achter? Welk beleid? Wat wil dit kabinet? En dan is ook belangrijk te weten en nieuwsgierig maken te weten wat de VVD gaat doen. Want die zit, de Telegraaf is altijd leuk in dit verband, te citeren, want dat is de... de uh, zeg maar, de, de watcher van de VVD... en die noemt uh, het capitulatie van de VVD om met dit akkoord mee te gaan. En daar schrikken ze echt heel erg van. Dus dat wordt een pittig debat uh, volgende week. De een zal zeggen, echt, het gaat er allemaal door... en de ander gaat zeggen, blij dat het niet doorgaat. Nou... Wat is het antwoord van de premier? Nou ja, en de werkgevers die zullen toch over twee jaar... weer bij de vakbeweging aankloppen. Hallo, die hebt een handtekening gezet ja. en nu gaan die maatregelen wel door. Ja, het is een uh, historisch akkoord. Maar het zou ook nog wel eens een, zo'n historisch akkoord kunnen zijn... dat het historisch is dat het weer heel snel van tafel is. Dat kan. Maar toch, er is wel iets bijzonders gebeurd. Laten we niet alleen maar zuur zijn... en uh, besluiten met een hele mooie uitspraak van de CNV-voorzitter... dat er sprake is van een groene waas... In de economie. Ik heb het nog niet gezien, maar wellicht is die er. Kees Boman, ik dank je wel.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 Ja, wie geen zin heeft om te koken en ook geen zin heeft in een kant-en-klaar maaltijd... ook niet trouwens in een vette hap van de snackbar, die kan ook iets anders doen. Er is namelijk een website waarop je kunt zien wat je buren hebben gekookt. En als dat uh, lekker lijkt, dan uh, kun je het zo afhalen. Onze buurvrouw kon heel lekker koken, tenminste dat dachten wij... gebaseerd op de geuren die wij uit haar keuken uh, konden ruiken als zij aan het koken was... En uh, toen zijn we gewoon een keer gaan vragen van joh, dat maakt ons zo nieuwsgierig. Kunnen we dat niet eens een keer ook proeven? En zij reageerde meteen enthousiast. De geuren uit de keuken van de buurvrouw leiden tot heel veel meer. En toen sloot er ook andere mensen in de buurt aan. En uh, toen konden we dus een aantal adresjes hier in de wijk... Ja, voor een paar euro een hele lekkere thuisgemaakte maaltijd afhalen. En dat vond iedereen zo leuk dat wij dachten... ja, er moeten meer mensen in Nederland zijn die daar blij van worden. Dus toen hebben we besloten om echt de website te laten bouwen. Thuisafgehaald.nl? Ja, thuisafgehaald.nl, dat is inderdaad uh, de website. Nu een jaar geleden is die uh, live gegaan. Het is... This... Fantastisch hoe hard het loopt. Er doen inmiddels meer dan 35.000 mensen mee in heel Nederland. Dat betekent dat er elke avond ongeveer 200 keer... semi-vreemde mensen bij elkaar in de keuken staan om, om eten van elkaar af te halen. En hoe werkt dat dan? Hoe weet je dan welke buren wat hebben klaargemaakt? Eigenlijk is het heel simpel. Als je eenmaal je aangemeld hebt op de site... dan krijg je elke dag een e-mailbericht met de maaltijden die bij jou in de buurt worden aangeboden. En dan vanuit die e-mail kun je met, eigenlijk met één druk op de knop... Contact leggen met de kok. De kok heeft dan al aangegeven wat hij maakt... wanneer je het kunt afhalen, hoe duur het is. Uitgangspunt is alleen boodschappengeld. Dus het is niet de bedoeling dat de kok er wat aan verdient. Nou, en dan klik jij op afhalen. En dan gaat er een berichtje naar de kok van... Uh, die en die wil komen afhalen, mag dat? En dan klikt de kok op ja. En dan, uh, nou, dan kun je op het aangegeven moment met die paar euro en een bakje... naar de voordeur van een van je buurtgenoten. En dan kom je terug met een heerlijke maaltijd. Nou, vertel maar, wat gaan we maken? Een uh, zelfgemaakte bolognese saus en uh, nou, die heb ik gisteren al gemaakt, maar ik ga nu de pasta erbij koken. Want zo direct komt iemand uh, eten halen? Ja, Marijn komt er zo aan en uh, die mailde dat, die, uh, niet eens, dat er een gastel is afgesloten, dus hij heeft niet eens de gelegenheid om het op te warmen thuis. Dus uh, hij moet het uh, rechtstreeks opeten. Zo. Voor wie snel en gezond wil eten, maar bij de buren niets lekker ziet, is er nog een optie. Ik ben nu onderweg daar naartoe, ik loop over de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Want hier heb je een traiteur die maar één conserveringsmiddel gebruikt. De diepvries. En die winkel heet, heel toepasselijk, min 20. En het is hier. Als je dan binnenkomt, is het eigenlijk maar één ruimte. Met daarin eigenlijk maar één ding. En dat is een vrieskist. En in die vrieskisten zitten, ja, wat zijn het eigenlijk? Rolletjes? Ja, waar je nu naar kijkt, dat zijn inderdaad rollen soep. Uh, mijn naam is Peter van der Linden en uh, ik doe dit samen met de heren van keuken en co, uh, Jonas van Leeuwen en Walrik Koijman. En wij zijn uh, op dit idee gekomen zo'n drie jaar geleden om dus een diepvrieswinkel te starten met allemaal lekkere producten die uh, tevens ook goed betaalbaar zijn. We hebben twaalf verschillende soorten soepen, we hebben wat stampotten liggen nog. Het is nog op dit moment nog koud weer, dus tijd voor stampot. In het mandje. Oh, <lacht> dat is een betonblok. Ik Gauw dat ding weer dicht. Want dat kost natuurlijk hartstikke veel energie. We werken vanuit de keuken. Uh, daar hebben wij verse producten. Uh, vervolgens koelen wij deze terug. We bereiden ze, we koelen het terug. En uiteindelijk uh, gaat het de vriezer in. En dit heeft dus als grote voordeel uh, geen conserveringsmiddelen. En wat voor mensen komen hier? Ja, van alles eigenlijk. Van uh, studenten tot wat oudere mensen. Tot uh, twee verdieners die gewoon geen tijd hebben... en geen zin hebben om, uh, om, uh, om lang in de keuken te staan. Is dit nou fastfood? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Afhaal, fastfood, alleen dan op een hele gezonde manier. Fastfood op een gezonde manier, uit de diepvries of uit de potten en pannen van de buren. Even open doen. Even open doen voor de, voor de thuisafhaler. Hoi, Marijn. Hoi. Kom Marijn. Marijn. Waarom doe je mee aan, aan thuisafgehaald? Nou, um, omdat ik niet zo van koken hou, maar wel van gezond en lekker eten. En deze site combineert het eigenlijk uh, goed die uh, beide behoeftes. Ik denk dat er in de alle keren dat ik heb afgehaald... maar één of twee keer de maaltijd was... dat ik dacht van, hmm, niet veel, niet, niet bijzonder of zo. Uh, wat vers op dat erbij? Dat is goed. Gras kaas ook nog? Ja, lekker. Het wordt echt op maat gemaakt hier. Nou, Volgens mij kunnen we nog meer afhalers dus blij maken. Want uh, er zit nog vrij veel over in de pan. Dat is ook voor jullie, toch? Ja, ook voor ja. ons. Ja. Twee porties zijn dit, hè? Wat, ja. wat kost het? 3 euro per portie, okay. 6 euro in totaal. Nou, bakje 1 is klaar. Nou, Piet! Dit smaakt lekker zometeen. Wel. Allemaal naar de buren, dus. In het weekend. Vinden ze gezellig? Reportage was dat van Jet Mok. Vragen en opmerkingen zijn welkom bij Goedemorgen -nederland Straks Eva Jinek over haar overstap naar de Kairo en CRV. Eerst het op het humeur hier is Neil Gunjelli. Ik wil ook even wat zeggen. Wij, Surinamers, komen echt niet meer voor in al die debatten. Alsof we niet bestaan. Het gaat alleen nog maar over die moslims, dus Turken en Marokkanen. Maar ik zou je zeggen, wij zijn er ook nog. En we willen aandacht. We hebben nog even geprobeerd met de koets van de koningin. Maar behalve Po en Witteman en een paar kranten... gaf verder niemand aandacht aan ons. Jullie hebben het koetsverhaal toch wel meegekregen. Op de koets die onze koningin elke jaar gebruikt voor Prinsjesdag... staat een schilderij uit de tijd van de slavernij. Nu kun je zeggen hoe je het verleden vergeet... is gedoemd om het te herhalen. Dus we willen het niet vergeten en elk jaar eraan herinnerd worden. Onze stukje geschiedenis met schade en schande in de ogen blijven kijken... Dat is een theorie, een mogelijkheid. Maar om er nou mee te gaan pronken op een koets... alsof je trots bent op de slavernij. dat vinden wij Surinamers te ver gaan. Daar hebben we wat over gezegd, maar niemand trok zich daar iets van aan. Inclusief de koningin, bijna ex-koningin. Waar is die goede oude tijd gebleven... dat al die Surinaamse jongeren werden geïnterviewd? Dat al die Surinaamse ootjes werden gefilmd om te zien... en hoe ze dachten en hoe ze voelden en hoe ze leefden? Waar is die tijd van aandacht gebleven... Bleven. Echt hoor, het feit dat het stil om ons heen is... wil nog niet zeggen dat het goed met ons gaat. We hebben ook onze problemen. Laat dus die Marokkanen en Turken even met rust. Kijk ook eens naar ons. Geef ons wat aandacht. Alhoewel het deze week wel heel erg over Thatcher en Putin ging. Ik kan er maar niet bij dat de schotten gingen dansen van blijdschap om de dood van Thatcher. Van ezer of niet, het bleef een mens en de dood bleef verdrietig. Die mensen moeten zich gaan schamen... Ik heb me wel suf gelachen toen ik las dat de dochter van Poetin... gewoon hier bij mij om de hoek en voorschoten woont. Dat hebben ze al die jaren goed geheim weten te houden. Een van mijn buren zei dat hij wel eens iemand had gezien bij Albert Heen dat op Poetin leek. Maar je ziet wat je gelooft. En omdat je zeker geen Poetin verwacht in Albert Heen, denk je hooguit dat die man een beetje op hem leek. Wie weet welke belangrijke mensen nog schuilen in ons land. Ja, het is zo klein dat men geen grote dingen verwacht. En daarom juist is Nederland een goed schuiland, ik zeg het je. Maar goed, nu het deze week zoveel over Thatcher en Putin ging... heb ik de Marokkanen niet kunnen volgen. Hoe gaat het eigenlijk nu met de Marokkanen? Neil Gugnelli, maandag humeur van Hans Bum. Ilse... Pas oh, op. Lange, me. Het is 4 uh, minuten voor half 11, dames en heren. U luistert naar de CARO op Radio 1. Het zal u niet zijn ontgaan, Eva Jinek komt de CARO-NCRV versterken als een van de informatieve gezichten. Eva, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, collega. Goedemorgen. Van harte welkom. Uh, waarom kies je voor de CARO-NCRV? Um, omdat uh, de CARO-NCRV grote ambities heeft als het gaat om uh, journalistieke programma's, uh, opinie en debat op Nederland 1 en dat is natuurlijk, ja, daar gaat mijn journalistieke hart harder van kloppen en ik wil graag samen met hen die ambities waarmaken. En uh, wat voor een ambities zijn dat dan precies? Uiteindelijk uh, is dat uh, een dagelijks programma op Nederland 1. En uh, dat, dat duurt wel eventjes voordat het zover is, maar ja, uh, ja dat, dat hopen we dat het binnenkort lukt. Ja, hebben we het dan over uh, de, de opvolging van Paul Witteman? Nou... Het is altijd gevaarlijk hè, om over opvolging te praten. Maar ja. in ieder geval zeker de ambitie voor een dagelijks programma. Uh, dat Waar opinie en debat uh, centraal staan. Wanneer heb je de beslissing genomen eigenlijk? Uh, vrij recent, heel recent eigenlijk. Het is natuurlijk een langer proces. Dit soort dingen gebeuren niet van één moment op het andere. Maar um, ik heb uh, nou net getekend. En uh, bij WNL, waar je uh, nu nog steeds werkt, tot aan de zomer... want je komt per 1 juli, geloof ik, in dienst, hè? Van, uh, de ja, karko, dat klopt. Ja. Uh, waren ze natuurlijk niet helemaal blij, denk ik? Nee, nee. En het is ook, dat is altijd vervelend, zoiets. Ik ga ook niet weg, omdat ik het niet naar mijn zin had bij WNL. WNL was... Ja, Bert Huisjes is de man die mij binnen heeft gehaald daar. en ik dat is de hoofddirecteur daar, hè? Ja, de hoofdredacteur. En ik was gewoon nieuwslezer bij de NOS. En hij zei, ik geloof in jou, ik geloof dat jij een talkshow kan presenteren. En dat heeft hij me ook gegeven. En daarvoor zal ik hem altijd uh, eeuwig dankbaar blijven. En als je het naar je zin hebt en je moet vertellen dat je weggaat, dan is dat heel onaangenaam. Dus daar, daar zag ik erg tegen God, Dat was niet leuk. Maar ze begrijpt het wel. Bert begrijpt het wel. En Bert heeft altijd geweten wat ik graag wilde doen. Dus uh, hij snapt dit ook. Juist. Blijf je wel tot aan de zomer te zien? Bij WNL? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus je maakt daar gewoon uh, je programma-serie af op zondag en in de ochtend uh, op de Doordeweekse dagen uh, dat je er zit. Ja. Uh, daar op... ga ik vanuit, Sven, absoluut, ja. Juist. Zeker. Goed, nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Het is ontzettend leuk. Ik heb gisteravond gevierd, dus ik ben nu nog aan het bijkomen. Maar oh. ik ben heel blij. Hoe heb je het gevierd dan? <laughs> uh, met mijn broer en mijn vriend en zijn vriend vriendin en... Uh... Heel veel drank, moet ik toegeven. Oké. Okay. Nou, zonnebril op, want de zon gaat schijnen, geloof ik, het komend weekend. Heerlijk. Ja, 20 graden wordt. Ik kan niet wachten. Van harte gefeliciteerd nogmaals uh, met je uh, benoeming. En uh, gaan ervan genieten het komend weekend. En uh, tot aan de zomer zien we je bij WNL. En vanaf uh, de zomer, vanaf het najaar dus. Of als de, de winterprogrammering denk ik, weer zo officieel van uh, start mm -hmm. gaat. Bij de Cairo en CRV als een van de gezichten van de nieuwe fusieomroep. Eva, dank je zeer. Dankjewel Sven, tot gauw. Tot gauw, einde van deze uitzending dames en heren, want het is uh, bijna half elf. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl, zoals te doen gebruikelijk gaat hier de NTR zometeen verder met lijn 1. En in de bus vandaag zit Naida, Ida. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, uh, Ja, ik sta in Amersfoort, want vandaag is het voorjaarsforum van mateurmonumenten. En hier in Amersfoort... Voort. ...over de toekomst van de natuur. Eén daarvan uh, van hen is staatssecretaris Sharon Dijksma... ...en met haar praat ik zometeen in lijn 1. Als de verbinding weer helemaal goed tot stand is gekomen... hebt dat vast wel meegekregen. Eerst nu het NMS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Dit is Radio 1. De politie heeft opnieuw een arrestatie verricht... ...in het onderzoek naar de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Een man van 38 uit Eindhoven zit vast. Hij zou een van de brandstichters zijn... Hij werd opgepakt samen met twee mannen uit Den Bosch. En die drie samen worden ook verdacht van de overval op een juwelierstent in de Brabant-hallen vorige maand. Een dominee uit Uppergen is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Vorig jaar sloeg hij zijn partner ook een dominee met een bijl de hersens in. De rechtbank in Arnhem noemt de moord onthutsend en afschuwwekkend. Volgens deskundigen is de veroordeelde dominee verminderd toerekeningsvatbaar. Douwe Egberts komt in Duitse handen. De Duitse investeringsmaatschappij JAP wil het Nederlandse koffie- en theebedrijf overnemen voor 7,5 miljard euro. En DE Masterblender steunt dat bot. Met de aanstaande overname verdient Douwe Egberts topman benning 10 miljoen euro. En KWF-kankerbestrijding waarschuwt dat mensen zich komend weekend goed moeten insmeren. Vooral zondag wordt er veel zon verwacht. En dat betekent dat mensen na een lange winter kunnen verbranden. En daardoor is er risico op huidkanker, waarschuwt KWF. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie, het is rustig op de weg. Dus snel door naar Amersfoort, naar Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Zip. Goedemorgen luisteraars, vandaag vindt het voorjaarsforum van natuurmonumenten plaats. Honderden mensen die raakvlakken hebben met de natuur zijn aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen. Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft vanmiddag haar visie op natuurbeleid... en vertelt over de natuurtop die zij in juni organiseert. Luisteraars, maakt u zich zorgen over natuurbehoud? Vindt u dat er meer of juist minder geld naar natuurbehoud moet gaan? Leg het nu voor aan Sharon Dijksma voordat ze in juni haar plannen presenteert. U kunt bellen met 0800 1121. Mailen kan ook lijn1 apenstaartje NTR. Twitter kan natuurlijk naar hashtag lijn 1. Ja, mocht u niet in de auto zitten, maar warm achter uw bureau of gewoon lekker thuis op uw bank, ga naar radio 1.nl en kijk live mee. Dit is radio 1. Morning Lijn1. has broken. Like the first morning. Blackbird has broken. Like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring, fresh from. Morning has broken, Cat Stevens. Blijft een van de mooiste zangers die ik ken. Vanaf het voorjaarsforum van Natuurmonumenten in de Amersfoort praat ik met staatssecretaris Sharon Dijkstra over de toekomst van onze natuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zeg ik Sharon. Dijksma? Ja, Sharon Dijksma. Ja. Ik zeg gewoon Sharon Dijksma. Straks op het voorjaarsvorm wordt u voorgesteld als natuurbeschermer van de toekomst. Natuurbeschermer van de toekomst. Het klinkt mooi, maar wat is het? Ja, dat vraag ik mijzelf ook wel een beetje af. Want ik heb die titel niet gezocht. Maar ik denk wel dat Natuurmonumenten ermee bedoelt dat er in dit land natuurlijk een heel... Sterk natuurbeleid nodig is. We moeten werken aan een echt stevig groen netwerk. Van gebieden die beschermd worden. Maar waar je ook van kan genieten. En gebieden die soms ook uh, kapitaal opleveren. Dat is een nieuwe manier van naar natuur kijken. Die we niet zo gewend zijn. Dat moeten we wel gaan doen. Ja, vindt u dat? Nou ja, kijk, een van de mooiste voorbeelden van nieuw natuurbeleid. dat is een project dat heet De Markenwadden. Dat gaan we in Flevoland aanleggen. Dat wordt voor een deel betaald door de overheid. maar voor een deel ook door natuurmonumenten zelf. Dus ook door burgers, want die zijn lid van natuurmonumenten. En met de ontwikkeling van dat nieuwe natuurgebied. kunnen we elders in. Flevoland ook weer nieuwe woningen bouwen. Omdat we daarmee weer meer ruimte voor ontwikkeling uh, uh, maken. Dus in die zin zie je dat natuur eigenlijk veel meer waarde heeft dan sommige mensen denken. En toch denk ik dan als je bij natuur natuur koppelt aan waarde. Dan kan ik een beetje waarde, immateriële waarde ja. Maar bij materiële waarde denk ik meteen meestal gaat het niet goed. Kan ik kan me heel goed voorstellen. Maar we zijn op dit moment bezig met een studie... die gaat over de economische waarde van natuur. En die is verrassend. En die biedt juist kansen om natuur beter te beschermen. Het voorbeeld is Bonaire. We hebben eigenlijk gekeken van... wat is nou de economische waarde van de natuur op dat eiland? En dan blijkt dat de koraalriffen voor het eiland... die zijn eigenlijk voor het eiland geld waard... Want men verdient daar het meeste geld met toerisme. Dus als je die koraalriffen beter beschermt en zorgt dat het intact blijft... dat het kan groeien, dan trek je ook in de toekomst nog toeristen aan. Terwijl als je het eigenlijk kapot maakt en er niet zorgvuldig mee omgaat... dan verdwijnt het toerisme. Wat heeft u zelf eigenlijk met de natuur? Is het voor u gewoon een portefeuille dat u... Uh die ik beheer. Precies. Net zoals we u maar gewoon natuurbeschermer van de toekomst noemen... hier bij natuurmonumenten. En u denkt, wat is dat? Nee, dat, dat, dat is niet zo. Ik, ik denk dat uh, voor mijzelf, en dat geldt volgens mij... voor heel veel mensen in ons land... dat natuur iets is wat, ja, wat, wat me enorm aanspreekt. En dat, dat zijn soms hele kleine dingen. Hè? Dat je s'nachts in je bed ligt en ik woon in een stad... waar toch een bosrand vlakbij mijn huis is. En dan hoor ik de oehoe. En dan denk ik, wat bijzonder is dat. Of dat ik met mijn kind gaan wandelen in een gebied uh, vlakbij waar veen is en waar we allerlei bijzondere bloemen tegenkomen en waar um, ja het bos nog ongerept zijn gang kan gaan. Dus dat is natuurlijk ook het onderdeel wat voor heel veel mensen belangrijk is en van waarde is en wat ook betekent dat natuur gewoon waarde op zichzelf heeft. Namelijk dat het er is. En dat je ervan kan genieten. En dat moet je ook is beschermen. Bent u, een, bent u een vrouw van de zee? Of van de bergen? Van de woestijnen misschien? Nou, <laughs> ik moet, daar heb ik niet zoveel voorkeur voor. Ik, ik hou heel erg van de zee. Uh, maar um, ik heb in, in Tunesië prachtige stukken woestijn uh, gezien. Het zoutmeer uh, daar en dat is ook heel bijzonder. Uh, dus um, wat dat betreft zijn er heel veel plekken waar je mij uh, ja, naartoe kan sturen en waar ik geniet. En, uh, en dat zijn ook plekken in ons land zelf, want ik ben een echte fan van de Waddeneilanden. En uh, daar kan je natuurlijk prachtig fietsen, wandelen langs de stranden, heerlijk. Even terug naar het voorjaarsforum. Hè? Want u gaat straks uit de doeken doen over het, hoe het natuurbeleid eruit komt te zien. Kunt u wat voorbeelden geven van het beleid dat u wilt gaan uitvoeren? Nou, ik denk dat we heel duidelijk bij uh, aantreden van dit kabinet hebben gezegd van we willen er een, een plus op zetten, we willen een stap verder zetten. Dus dat betekent dat we nu ook heel snel door Nederland heen een aantal gebieden gaan aanwijzen die echt bescherming nodig hebben. Daar is men al jarenlang over in de weer en dat lukt maar niet om dat voor elkaar te krijgen en dat gaan we nu echt en welke voor Welke gebieden zomer zijn Dat Dat zijn gebieden in Overijssel zoals bijvoorbeeld het Aamsveen, uh, uh, uh, je ziet gebieden in, in, door de hele provincies heen, uh, op zee ook zelfs, uh, het Friese front. Uh, dat is voor mensen die daar vissen wel bekend, maar voor een heleboel mensen die natuurlijk nooit op zee zitten niet. Hè. En dat geeft ook precies aan waar het over gaat. Sommige gebieden, die, um, die zien we niet eens, maar ze zijn er wel. En uh, die gaan we uh, aanwijzen. En dat doen we ook op basis van afspraken die we in Europa hebben gemaakt, om ook uh, natuurgebieden heel te houden voor de toekomst, voor toekomstige generaties. Maar zodat... wat, als, als het, wat noemt u zo'n gebied dat wij niet zien, maar er wel is? Nou, dat is bijvoorbeeld, uh, wat ik net noemde, de het Friese grond op zeeën. Ja. Er zijn bijvoorbeeld ecologische gebieden waar bijzondere uh, bodems zijn... of waar bijvoorbeeld bijzondere vogels uh, veel naartoe gaan om daar... De een of andere manier een plekje te vinden. En, uh, en die moeten we ook beschermen. En dat zijn gebieden waar je natuurlijk als, uh, als gewone Nederlander ja, niet... Als je zegt stond. beschermen, en dat, dat wordt vaak wordt in Nederland als we het hebben over natuur... ...dan gaat dat een beetje hand in hand met het woord beschermen. Denk ik, ja, beschermen tegen wie dan? Tegen onszelf? Ja, soms wel. En eh, tegelijkertijd moeten we ook daar een stap eh, zetten. Want eh, er is in het verleden natuurlijk ook vaak discussie geweest over... wat is bijvoorbeeld het effect van landbouw op natuur. Hè? Nou, Dan zie je dat we daar grote stappen maken... om bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Maar er zijn ook steeds meer natuurboeren. En dat zijn mensen die dus boeren op een manier... die eh, niet schadelijk is voor hun leefomgeving. Die ook een verbinding zoeken met het beheren van het landschap. Dus die... Nieuwe vormen van samenwerken tussen bijvoorbeeld boeren en natuurorganisaties... die zou ik ook graag willen bevorderen. Ja, nou klinkt het wel, alles wat u zegt, klinkt wel heel ver weg voor mij allemaal. Nee, dat is toch een, een, een natuur die u beschrijft, iets wat beschermd moet worden... water, ecologisch, stukjes natuur die we niet zien... Dat is wel een beetje ver van mijn bed, Jo. Ja. ik denk van, hoe, hoe gaat u er nou voor zorgen dat iemand als ik... maar ook luisteraars die denken, nou ja, het zal allemaal wat... wat daar in Friesland wel of niet beschermd moet worden. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat wij er meer gevoel voor krijgen... Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen... Uh, is mensen ook uh, laten zien dat de natuur om de deur, uh, om de hoek is. He, dus zoals ik beschrijf dat ik naar het, het veen loop... wat misschien niet eens zo ver bij mijn huis vandaan is... dat is een van die gebieden toevallig... Hè? Die beschermd gaat worden. Dus een heleboel Nederlanders hebben echt in hun buurt plekken waar ze wel dagelijks komen. Waar ze doorheen fietsen, ja. waar ze gaan wandelen met hun kinderen. En die willen we gewoon heel houden voor de toekomst. En een van de ideeën die u heeft is dat we die plekken bij ons in de omgeving wellicht eigenaar van kunnen worden. We kunnen ze gaan kopen, zogenaamde natuurveilingen. Ja, maar dat zijn geen gebieden die wij nodig hebben in de toekomst om dat sterke groene natuurnetwerk te bouwen. Dus dat zijn gebieden die gaan we zeker niet verkopen. Mm -hmm. Sterker nog, daar gaan we ook in de komende tijd nog extra gronden verwerven om uh, dat netwerk steviger te maken. En tegelijkertijd is er inderdaad vanuit vorige kabinetten gezegd van nou, uh, er wordt bezuinigd hè. En uh, een deel van die bezuiniging is gelukkig bij het aantreden van dit kabinet. Uh, ongedaan gemaakt. Dus we kunnen ook weer bouwen, hoeveel, maar niet alles. Hoe, hoeveel wordt er nu concreet bezuinigd? Nou, er wordt uh, uh, in ieder geval... als het gaat om die, uh, die veiling van gronden... ligt er een plan om uh, bij Staatsbosbeheer... 100 miljoen uh, te bezuinigen. En dat kunnen ze onder andere doen door uh, verkoop van gronden. Maar u moet ook weten dat ik elk jaar... Uh, uh, 200 miljoen extra krijg. En daar ben ik een van de weinige bewindslieden... die dat voor elkaar heeft kunnen krijgen om te investeren. En um, ja, dat ligt natuurlijk wel gevoelig, hè, die veiling van gronden. Ik heb daar met de Tweede Kamer ook een uh, heel uh, indringend debat over gehad. En ik heb ook toen ik merkte dat um, ook daar dat ingewikkeld lag... gezegd, ja. laten, we, laten we een pas op de plaats maken. We gaan nu één stukje... Gronden gaan, Want even concreet, vervijlen? kunt u het ja? concreter maken? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En waar liggen die gebieden? Hoe weet ik welk stuk ik kan kopen? Ja. En kan ik het kopen? Kan iedereen die nu luistert zeggen, ik ga een stukje bos kopen? Ja, dat Wat is dat het? is Een stukje zo. bos? Een stukje nee. park? Nee, dat, dat zijn heel verschillende vaak overhoekjes. Dus je moet je voorstellen dat het soms strookjes bos zijn uh, aan de rand van weilanden. Ja. Uh, overhoekjes, zeg maar. En die... Uh, Plekken waar we het nu doen uh, als een soort proefproject. Die liggen in de buurt van Daarle. In, uh, in Overijssel. En uh, er is een, uh, een, een makelaar die ze verkoopt. Ja. En iedereen die dat wil, kan ze uh, verkopen. Uh, kopen, maar mm -hmm. dat betekent dat niet iedereen uh, er zomaar van alles mee kan doen. Want de beschermings wetten, bijvoorbeeld de flora- en faunawet... Die beschermingsplan, blijven gelden? Ja, die blijven gelden. Maar ik neem aan dat op het moment dat ik iets koop... ik ook rechten heb. Dus kan het dan zijn in theorie dat dat elkaar gaat bijten? Dat zou... Kunnen, maar in principe weten we nu van de gemeente waar we dat proefproject doen... dat ze al hebben aangegeven dat ze niet van plan zijn om het bestemmingsplan te veranderen. En ik ben niet van plan om de flora- en faunawet te wijzigen. Dus dat betekent dat eigenlijk die bescherming ook juridisch gewoon geldig blijft. GroenLinks noemde het uitverkoop van de natuur... Ja, daar ben ik tegen. He, ik ben voor verkoop, maar ik ben tegen uitverkoop. Zou ik uitverkoop. daar zijn als u nu zou zeggen, nee, dat, ben ik, dat nee. vind ik ook, toch? Nee, maar ik ben denk u ook echt... dat tegen of je moet gewoon? U nee, is geen ik, keus. Ben, ik, ik ben er tegen, tegen uitverkoop. He, maar dat is ook niet wat we nu doen. En dat probeer ik uit te leggen. Want wat we niet gaan doen is gronden verkopen die we heel hard nodig hebben. Ook voor de toekomst. Dus het gaat echt om, om uh, ja, strookjes die we over hebben en waar we van zeggen ja, het beheer ervan is heel duur. Ja. En op het moment dat we dat geld zeg maar kunnen inzetten voor uh, uh, het bouwen aan dat netwerk wat we nu willen doen, dat groene netwerk, dat van vraag hebben, je, dat... want stel dat dat dan meneer Adi koopt een of mevrouw A koopt een stukje strook op langs een bos, kan ik dan nog steeds wel op dat strookje wandelen? Nou, in principe is dat een van de punten waarin de Tweede Kamer aan mij gevraagd is: kun je nou met de gemeente daar bijvoorbeeld ook over het gesprek aangaan? En ja. Dat heb ik een goed idee genoemd, dus dat gaan we ook doen. Ja, want en... waarom zou ik het kopen als ik dus uiteindelijk me aan die Flora- en Fauna-wet moet houden? Hoogstwaarschijnlijk iedereen nog steeds daar mag lopen. Waarom, zouden, waarom denkt u dat mensen geïnteresseerd zijn om? stuk stuk bosland te kopen? Nou ja, we hebben eigenlijk al jarenlang een discussie... Met, met particuliere landgoedeigenaren. Die vinden dat het heel raar is... dat de overheid alleen maar aan natuurorganisaties niet wil, verko of wil verkopen. Of aan boeren. Maar niet aan hen, terwijl zij toch ook natuurbehoud ja. nastreven. Dus wat dat betreft zijn er wel degelijk particulieren die uh, ook waarde hechten aan de natuur en die dat willen. En een andere groep zijn boeren die die stukjes grond soms aan ja. de rand van hun uh, akkers hebben liggen en die dat ook kunnen gebruiken om daarmee ja. uh, de vergroeningsmaatregelen van de Europese Unie uh, ook um, um, ja, daaraan te voldoen. Het is een beetje vastspelen wat die boeren doen. Nee, dat vind ik helemaal niet. Want uh, waarom zouden we zeg maar, die stukjes grond die er liggen... die bij hen dan in goede handen zijn... die ze ook moeten gaan beheren? Mm -hmm. uh, waarom zouden we ze hen niet gunnen? Waarom zouden we denken maar ze kunnen dat wel we... een stukje we Europese wetgeving omzeilen? Nee, want ze voldoen er gewoon aan. En het punt is dat ze natuurlijk ook, uh, en daar hebben we in Nederland ook afspraken over gemaakt, sowieso gaan verduurzamen. He, dus er komt heel veel op de boeren af, omdat we van ze eigenlijk steeds meer vragen. Het moet beter gaan met het dierenwelzijn. Ja. Uh, we willen dat er uh, um, ja, meer wordt gewerkt aan het tegengaan van de milieuvervuiling. Uh, die eisen worden alsmaar opgeschroefd. Dat is ook Gaat je ook een stukje grond, bos? Nee, dat lijkt mij niet kopen. verstandig. Want kijk, um, net zoals dat dat je als je bijvoorbeeld in de gemeenteraad zit... en je koopt een stuk grond in de gemeente... dan zijn hele strenge regels ja. uh, uh, gebonden om geen belangenverstrengeling te Anders hebben. Anders zou u kunnen kijken wat het mooiste stukje is, Zo is en dat, dat. gaan kopen. <laughs> ja. Wat kost het? Wat kost een stukje grond? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat hangt vanaf hoe groot het is. En, uh, uh, dus dat, dat het hangt varieert, af waar het ligt. En wat er ja, is. precies. Ik ga even naar wat vragen van luisteraars. Mevrouw van Amerong, die vraagt zich af: waarom wordt de schaapskudde op de Veluwe ingeruild voor een goedkoper graassysteem? Ja, dat is eigenlijk een vraag die u aan natuurmonumenten moet uh, stellen, want daar gaat de uh, Rijksoverheid niet over. Hè. Dit is in handen uh, van onder andere natuurmonumenten en zij beheren samen met de provincies gronden. En zij hebben ervoor gekozen om het anders uh, uh, te doen. Uh, er is veel opheffen over, dat begrijp ik ook, hè, want uh, ik heb de stukken natuurlijk uh, over de schaapsherder in kwestie ook gelezen... En, ja, dat is iemand die met hart en ziel uh, gewoon aan de slag is. En ik begrijp dat Natuurmonumenten nu ook graag een oplossing daarvoor zoekt. En overigens is het zo dat wij wel een subsidie uh, ook uh, uh, eigenlijk bijna klaar hebben staan. Maar dan moeten we nog toestemming voor Brussel, van Brussel krijgen om dat te mogen uitgeven. Om ook schaapskuddes in Nederland weer een, een steuntje in de rug te geven. Dus als we samenwerken kunnen we misschien een heel eind komen. Ja. U gaat uh, straks hier op het voorjaarsforum uh, van Natuurmonumenten in Amersfoort. Heeft u een nieuwtje, een, ja, iets nieuws voor ja. de bezoekers... Maar u heeft beloofd dat u een preview heeft voor onze luisteraars. Precies, um, dat klopt. Uh, wat we gaan doen uh, is, is... Kijk, we willen eigenlijk met elkaar in Nederland praten over hoe moet het verder met natuurbeleid. En dat kan je met allemaal beleidsmakers doen, met, met, met politici en de organisaties. Maar je kan het ook met de mensen zelf doen. En om die reden hebben we al eerder gezegd, we willen een natuurtop organiseren in juni. En we gaan vandaag bekendmaken dat we van 21 tot en met uh, 22 juni vanaf midzomernacht tot de nacht daarop 24 uur voor natuur uh, gaan organiseren. Waarbij we niet alleen tijdens een natuurtop praten over beleid... maar we ook heel veel mensen in het land in de gelegenheid willen stellen... om te genieten van de natuur. Dus we vragen heel veel organisaties, staatsbosbeheer, natuurmonumenten... de twaalf landschappen, de provincies, om mee te doen. En dan kunnen de mensen in het land bijvoorbeeld een nachtwandeling maken... samen met staatsbosbeheer. Of uh, we kunnen projecten... Laten zien van hoe kun je kinderen betrekken bij je natuurbeleid. En ze zorgen dat, ja, dat zij er ook echt van kunnen genieten. Dus ik, ik hoop daarmee eigenlijk dit onderwerp gewoon een, een gezicht te geven. Wat niet alleen maar een, een gezicht is van papier. Hè, mm -hmm. en, en voorstellen en voornemens. Maar ook echt iets waar mensen zelf aan mee kunnen doen en van genieten. 24 uur ja. voor natuur. Maar dat u dat allemaal gaat doen. Hè, dan denk ik... Zegt u daar dan ook mee dat wij eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in de natuur? Dat we van bovenaf, vanuit u als staatssecretaris, een, een, een, ja, een soort aanmoediging nodig hebben? Nee, helemaal niet. Dat vind ik ook een heel cynische benadering eigenlijk. Wat ik merk is dat juist ongelooflijk veel mensen van de natuur houden... Echt heel erg veel. Ja. En, en wat we willen doen is, is zeg maar die positieve kant... die willen we juist meer aandacht ja. geven. Ja, die cynische benadering is omdat ik bij mezelf... toch ergens ook steeds in mijn achterhoofd denk... Ja, eigenlijk moet natuur toch ook iets zijn... waar je gewoon op een natuurlijke manier bij betrokken bent. En niet dat de overheid van bovenaf voor mij... allerlei dagen moet gaan organiseren... zodat ik nachtwandelingen ga maken... Ja, maar het is toch gewoon een leuk, leuke manier om, om uh, op dit onderwerp met elkaar in de slag te zijn. Mee eens. En, en, en, en, en ja, ik, ik ga ik meelopen. Heel goed. Ik ga meelopen. Aan. We hebben een beller. Meneer van, mevrouw van Hensbergen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Nou zeg, ik vind Sharon heel positief dat ze dat, dat verschrikkelijke beleid van Bleker goed maakt. Ze houdt van de natuur. Ik hoor het. En respect en liefde voor de natuur. Ik ben heel blij met dat voornemen. En inderdaad, kan er geen crowdfunding voor die schaapjes. Uh, en anders gaan de Marokkanen ze slachten. Nou, kortom, <laughs> koop je, koop je. En ik wil ook een stuk bos. Maar vindt Want de u het... Natuur heeft geen stem. Vandaar dat wij ja. het moeten doen. We zijn natuur. We eten ervan. We leven erin. We zijn het. En uh, alles wat kwetsbaar is, uh, is van waarde. En mevrouw en het, van Hensbergen, even over die ja, schaapjes, is het ja. wel, wel of geen goed idee als de Marokkaantjes ze slachten ja. op eten? Ja, nou ja, liever niet laten ze lopen, dan kunnen we ze melken en kazen. Um, nee, er moet geld komen. Ze zijn helemaal die provincie en natuurmonumenten. Ze krijgen heel veel melen. Oké, okay, crowdfunding voor de schaapjes. Ja, goed idee, geld, dank u dat wel, dat wel mevrouw, mevrouw van Hensbergen. Euro. Dank ja. u wel. Iedereen een euro, crowdfunding? Ja, volgens mij, ik, ik zag op Twitter zag ik er al initiatieven voorbij komen. Volgens mij was het wel 3 euro per persoon. Maar uh, ik vind dat op zichzelf ook een, een fantastisch goed idee. Hè, want... Even voor luisteraars die net als ik denken, wat, hoe zat het nou precies weer met die schaapjes? Wat is nou precies het probleem? Nou, volgens mij is het probleem, maar. Ik kijk er ook een beetje van buitenaf naar, okay. hè? dat een Natuurmonumenten heeft besloten om via een aanbesteding zeg maar, schaapsherders te vragen wie kan het op een goede manier en het goedkoopst doen. En daar is een van de schaapsherders die via hen altijd een opdracht kreeg... eigenlijk uh, daardoor niet meer aan een opdracht gekomen. En dat is de schaapsherder die heel veel mensen nu kennen... via uh, okay. stukken in de krant en tv. En een kruidspanning graag... voor deze schaapsherder is een idee van een van onze bellers. Ja. Maniweb, die twittert het volgende. Hoe wordt de Waddenzee beschermd? Wadden verplaatsen naar Flevopolder en Nihon lekker, lekker de Waddenzee laten verzakken, verdwijnen. Nou, dat laatste, dat mag zeker niet gebeuren. Uh, de wadden worden ook niet verplaatst, hè? want de Markenwadden is echt een ander project. Er zit wel het woord wadden in, maar dat betekent niet iets ten opzichte van de Waddenzee. En de Waddenzee is natuurlijk een van onze belangrijkste natuurgebieden. Dus daar moeten we juist heel voorzichtig mee zijn. Ja. Iets waarvan heel veel mensen hadden gewild dat we er voorzichtig mee waren... maar toch niet is gelukt, is de verbreding van de A27 bij Amelus Weert. Want die gaat namelijk door. Dat is nu wel duidelijk. Is dat met pijn in uw hart? Nou ja, kijk, ik, ik vind het... Um, inderdaad, dat is een moeilijk besluit. Hè. Dat heeft overigens mijn collega, de minister van uh, Infrastructuur en Milieu, genomen. En ze heeft dat volgens mij ook niet over één nacht ijs gedaan. Want er is ook nog weer een groep van deskundigen gevraagd om nog eens te kijken. En vanuit mijn positie vind ik het vooral belangrijk... dat iedereen die daar wat wil, zich aan de regels houdt. En dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld een weg verbreedt, dan zal daar ook natuurcompensatie voor moeten komen. Ja. En dat betekent feitelijk dat er meer natuur voor terug moet komen dan er nu verdwijnt. Dus dat, dat is, dat is voor elke, even concreet, voor elke verdwenen 1 vierkante meter ja. komt er drie voor terug. Juist. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk is het ook wel goed, want er komt nu veel meer terug. Nou, dat zullen een heleboel mensen die zich daar zorgen over maken niet zo snel zeggen, denk ik. Maar het is wel waar, dat moet er voor terugkomen en daar zitten wij natuurlijk ook bovenop. Want uh, ook uh, de weg zelf wordt voor een deel overkapt, hè, heb ik begrepen. Dus dat betekent dat die ook nog beplant gaat worden. En daarmee uh, voorkom je extra geluidhinder en krijg je als het ware ook nog weer een nieuw stuk grond ja. erbij. Dus er moet echt op het moment dat je daar iets doet, noblesse oblige zou ik zeggen, betekent het dat je zeker moet investeren in natuur... En uh, dat is men ook van plan. Dus al die mensen die in die bomen hangen en zeggen van uh, actie voeren tegen, dat, tegen die verbreding van die A27 bij Amelus Weert. eigenlijk houden zij de ontwikkeling van de natuur tegen. Nou, ik vind, weet je, mensen die zo begaan zijn, die moet je niet op die manier wegzetten. Dat zou ik echt onverstandig vinden. Maar ik kan wel tegen mensen zeggen: luister, um, uh, ik begrijp heel goed dat als er ergens een stuk wegkomt, dat dat emoties oplevert en dat dat ook een een berekening moet opleveren, gewoon vanuit de natuurkant, van hoe voorkomen we dat het schade oplevert. Ja, want een van de andere dingen is, er worden nu uh, bomen die uh, nou ja, wel 50 jaar oud zijn gekapt en er komen nieuwe bomen voor in de plaats. Dat lijkt een goed idee, maar is dat het ook? Nou, niet alle bomen worden, heb ik begrepen. Maar nogmaals, hè, het, is, het is een onderwerp waar de minister van Infrastructuur zeg maar, over gaat. Maar ik begrijp ervan, en uh, daar letten we natuurlijk ook op, zeg ik er maar bij, dat uh, hele bijzondere bomen niet gekapt, maar verplaatst worden. En die krijgen elders op het land goed een plek. Ja, uh, even terug naar het voorjaarsforum, hè. We zeiden het net al, er wordt bezuinigd. Toch krijgt u ook voor een deel weer wel extra geld erbij, heeft u net uh, gezegd. Um, er was veel kritiek op het beleid van uw voorganger. Hoe gaat u het nu doen? Ik bedoel, zitten zit de rest van uw collega's te wachten op, op uw beleid? Uh, nou, ik ga het vooral op mijn eigen manier doen. Dat lijkt mij altijd het beste... En dat is een manier waarbij ik hoop dat ik zoveel mogelijk met iedereen... die hard voor natuur heeft, kan gaan samenwerken. Uh, zowel met de mensen in de provincies die heel veel meer te zeggen hebben gekregen... over dit onderwerp, maar ook met natuurorganisaties. Uh, en uh, ik denk eerlijk gezegd dat als we de handen ineens slaan... dat we dan uh, heel veel meer kunnen bereiken dan er uh, tot nu toe uh, gerealiseerd is. En uh, dat uh, is iets waar ik groot vertrouwen in heb. Ja. Ik zie op mijn scherm... dat een van de vragen die wij ook binnenkrijgen is zwerfafval. Dat is een groot probleem. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Nou, dat begint bij jezelf volgens mij. Dus gooi geen blikjes of ja, allerlei andere dingen. Opvoeden. Juist, ja, maar dat is wel een punt. Want kijk, iedereen zit altijd met heel veel dingen te kijken naar de ander. Of naar de overheid. Maar zwerfafval is bij uitstek iets. En als ik hier vanuit de bus naar buiten kijk, zie ik het ook alweer liggen. Dan denk ik, dat zijn mensen die dat doen. Dus als die mensen daar nou gewoon eens mee ophouden... Zwaardere boetes. Uh, nou, speciale zij... dagen zoals ze dat vroeger. Ik weet nog dat in mijn tienerjaren in Rotterdam ja. hadden we een opzomerdag, heette dat... Zou dan moet je de hele buurt gaan schoonmaken. Moet je ja, dat weer gaan doen? Nou, als, als mensen in, in het onderwijs bijvoorbeeld dat een goed idee vinden, dan gaan het niet opleggen. Maar er is altijd ruimte om het te doen. En natuurlijk zijn de gemeentes daar verantwoordelijk voor. Dus hè, ik kan er van alles van vinden, ja. maar ze moeten het daar Tot regelen. slot, een van de dingen die ik las in de paragrafen over natuur... en waar ik erg blij mee ben, wilde dieren verbieden in het circus. 17 september waren wij van lijn 1 op bezoek bij olifant Betty. Gaat u er nu eindelijk voor zorgen dat Betty weer een vrije olifant wordt? Ja, uh, dat is wel de bedoeling. En hoe en wanneer? Uh, dat duurt nog even, want zo'n besluit vraagt natuurlijk wel om zorgvuldigheid. Dat moet je allemaal heel goed uitzoeken en vervolgens opschrijven. Maar ik heb de Kamer gezegd dat binnen een aantal maanden er een voorstel zou komen. En waar gaat Betty de olifant dan naartoe? Dat durf ik nog niet te zeggen. Daarom is het ook een besluit dat we zorgvuldig moeten nemen. Oké, okay, dank u wel. Zondag en zaterdag wordt het mooi weer. Dus ik zou zeggen, iedereen de natuur in. Ja, wat uh, gaat u zondag de doen? Paden op de lanen in. Ik, uh, ik ga mijn fiets uh, op uh, springen en ik denk dat we een stuk gaan fietsen. Hartstikke goed. Dank u wel, bedankt luisteraars en ik wens u een heel mooi weekend. Het wordt mooi weer. Amsterdam's Famous Rijksmuseum. Rijksmuseum. Rijksmuseum, grootste en belangrijkste museum van Nederland. Het Rijksmuseum. Na tien jaar gaat het eindelijk weer open. En daar is Radio 1 natuurlijk live bij.